Remons Ree met het NMS-journaal. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie is ruim 9,5 miljoen euro. Op de zegels stonden dit jaar afbeeldingen uit de kinderboekenserie Gouden Boekjes. Vorig jaar bracht de actie 9,1 miljoen op. Met de opbrengst steunt de Stichting Kinderpostzegels goede doelen in binnen- en buitenland. Dit jaar zijn dat bijvoorbeeld een organisatie tegen kinderarbeid en een stichting die zich inzet voor meer schoolbibliotheken. Twee automobilisten die niet wilden meewerken aan een alcoholslot in hun auto krijgen hun rijbewijs voorlopig terug. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat dat binnen zeven dagen moet gebeuren. Het CBR mag sinds begin maart geen alcoholslot meer opleggen van de Raad van State, maar voor oude gevallen geldt de maatregel nog steeds. De twee die de zaak hadden aangespannen hadden geen geld om mee te doen aan het alcoholslotprogramma dat minimaal 4500 euro kost. In zo'n geval neemt het CBR het rijbewijs in voor de maximale termijn van vijf jaar. En het Hof vindt het onnodig dat voor zo'n lange periode is gekozen.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 En dan het weer. Het is zonnig. Later vanmiddag vanuit het zuiden bewolkt. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen bewolkt wat regen. En dan wordt het een graad of 14. Dit was het ZFM. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANBB. Er staat momenteel geen... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven le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 many,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 T e e Miami, better confirmed.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 I www.zfmzandvoort.nl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 you I've been calling you I'm missing No 6.9 FFM IS AND I KNOW SHE'LL BE THE DEATH OF ME ALICE WE'LL BOTH BE YOUNG AND SHE'LL ALWAYS GET THE BEST OF ME THE WORST IS YET TO COME BUT ALICE WE'LL BOTH BE BEAUTIFUL AND STAY FOREVER YOUNG THIS I KNOW